Gestart. Michel Koenen met het NOS journaal. De Franse socialistische premier Vals waarschuwt dat ultrarechts een gevaar blijft, ook al heeft het Front National van Marine Le Pen geen overwinning behaald bij de tweede ronde van de regionale verkiezingen. In de eerste ronde vorige week lag de rechtspopulistische partij in zes van de dertien regio's nog aan kop. Nu werd de partij ruim verslagen door republikeinse tegenstanders. De opkomst bij de regionale verkiezingen was hoger dan bij de eerste ronde. In een woning in Lelystad zijn twee lichamen gevonden. De doodsoorzaak is onbekend. De politie doet in en om het huis onderzoek. Ook weten ze nog niet wie de slachtoffers zijn. De politie hield gisteren nog een grote zoekactie naar een vermiste moeder en dochter. Daarvoor werd onder meer een helikopter ingezet. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft voor de tweede keer in vier dagen zijn minister van Financiën vervangen... Afgelopen week ontsloeg hij eerst de minister die de overheidsuitgaven wilde terugdringen. Daarna duikelde de koers van de Zuid-Afrikaanse rand. En de nieuwe minister is na een paar dagen alweer vervangen door iemand die al eerder minister van Financiën was, van 2009 tot 2014. En de koers van de rand is inmiddels weer iets geklommen. Ton Vissers, medeoprichter van de Amstel Gold Race, is vrijdagnacht in zijn woonplaats Oosterwijk overleden. Al vanwege de jaren 60 regelde hij de sponsoring voor de wielerwedstrijd in Zuid-Limburg. Hij klopte aan bij Amstel. De bierbrouwer wilde toen net hun bier Amstel Gold promoten. De vissers was sinds de zomer ernstig ziek. Hij was 93 jaar. En we geven meer geld uit aan kerstspullen. Tuinbranche Nederland verwacht dat we dit jaar met z'n allen 170 miljoen euro uitgeven. Net zoveel als voor de crisis. En vooral kerstlichten zijn dit jaar populair. Ook kerststallen en kerstdorpen verkopen goed. En kerstbomen zijn trouwens niet meegenomen in de omzet. Het weer. Vannacht wat motregen. Minima rond de 5 graden. Overdag bewolking, maar vanuit het zuiden soms wat zon. In het noorden mogelijk eerst nog wat mieze regen. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst.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 Ritme, Ritme van ZFM.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 Welcome, out.